In de meeste gevallen verloopt een infectie mild. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht... en 1 op de 1000 baby's met een RS-infectie belandt op de intensive care. China schrapt binnenkort de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land binnenkomen. Er is nog wel een negatieve coronatest nodig. Sinds maart van 2020 moesten reizigers bij binnenkomst in China drie weken zich afzonderen. Recentelijk was de quarantainetijd al verkort naar vijf dagen... De maatregel had een grote impact op het internationale verkeer. Vanwege de quarantaineplicht lieten zakenmensen en toeristen China links liggen. In Belarus zijn voor het eerst dissidenten bij Verstek veroordeeld voor hun rol bij betogingen tegen president Lukashenko. Twee van, hen zijn, teg Twee van zijn tegenstanders kregen twaalf jaar cel, onder wie oud-Olympisch zwemster Alexandra Gerasimenia. Ze waren eerder al naar het buitenland gevlucht. Deze zomer voerde Lukashenko een wet in die het mogelijk maakt mensen bij verstek te veroordelen. Volgens tegenstanders van Lukashenko zijn er momenteel nog zo'n 1500 politieke gevangenen in het land. Een jongen van 13 is in Enschede gewond geraakt bij het afsteken van gevonden zwaar vuurwerk. Waarschijnlijk gaat het om een cobra, dat is illegaal knalvuurwerk. De politie gaat ervan uit dat de jongen de niet ontplofte cobra heeft gevonden... waarna hij die alsnog heeft afgestoken... Het slachtoffer zal meerdere vingers moeten missen, meldt RTV Oost. Het weer, vanavond opklaringen. Komende nacht in het Waddengebied wat buien. Morgen overdag drogen over de zon. Het wordt maximaal 8 graden. Aan het eind van de avond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat nog wat file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmeret Noord zijn alle rijstroken weer vrij... maar nog wel 10 minuten vertraging daar...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 Avond Metalheads. Mijn naam is Marcel Verkuik... en jullie weten weer hoe laat het is. Het is 11 uur geweest. Dus tijd voor jullie wekelijkse portie hardere gitaarwerk... zodat jullie de nieuwe werkweek weer lekker kunnen beginnen. En zoals jullie vaste luisteraars onmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema. Vanavond staat volledig in de teken van de top 2000, de lijst der lijsten. Volledig bekendgemaakt uh, vorige week donderdag... en gaat vanaf de eerste kerstdag tot en met eind van het jaar... helemaal gedraaid worden door Radio 2. Ik laat jullie alvast in de stemming komen door wat hardere nummers uit deze lijst te gaan draaien. En natuurlijk hoorde je als opener... Uh, Van Halen met Panama. Dat het uh, jaar op nummer... 1670 staat. Helaas flink wat plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar toen nog op 1472. Ze staan met vijf noteringen, eh, noteringen in totaal in de lijst met Jump op 428 als hoogst genoteerde. Dit jaar hebben ze een nieuwkomer genaamd Ain't Talking About Love en die komt binnen op 1979, 1979. Jeetje, ik kom er niet meer uit vanavond. 13 plaatsen hoger staan de mannen van Guns N' Roses op 1657 met hun You Could Mine. Dit nummer werd populair dankzij de soundtrack van de film... The Terminator 2, Judgment Day in 1991. Ze blijven op dezelfde notering hangen vergeleken met vorig jaar. En daarna horen jullie de Duitse mannen van Ramstein... met hun nummer 1329 van het album Reis Reizen maar eerst Guns N' Roses. You got me right, mine. Yeah. 1329 hoorde je Ramstein met Amerika. Wat gaat over Amerika's wereldwijde culturele en politieke imperialisme? En het merk je aan de teksten en de videoclip die bepaalde flarden daarvan laten zien. Het was de tweede single dat werd gereleased van het in 2004 verschenen album Reisen Reisen. Vorig jaar voor het eerst binnengekomen op 1363 en dit jaar 34 plekken gestegen maar liefst. Ze staan er wederom met zes nummers in. We klimmen twee plaatsjes omhoog in de lijst waar we de poppunkers van Blink-100... ...terugvinden met hun enige notering... ...en ook hun grootste hit... ...All the Small Things, afkomstig van het album... Animal of the State uit 1999... Helaas heeft uh, Mark Hoppus, de zanger uh, van de band, uh, juni bekendgemaakt... Uh, van dit jaar uiteraard... Uh, dat, het, uh, dat hij een vergevorderde vorm van lymfklierkanker uh, heeft. Uh, dus heel naar nieuw voor hem. Uh, dus op nummer 1327 ga je horen All the Small Things... en daarna uh, Faith No More met een notering op 1192. Hier komt-ie, All the Small Things... staan ze er met een enige notering. Epic, onderbroken in. Vorig jaar nog op 1248 en nu 56 plaatsen gestegen. Op 1192. Het nummer betekende de doorbraak voor de band en werd uitgebracht op het album The Real Thing uit 1989. In Nederland haalden het de top 40 helaas niet. Maar in hun thuisland Amerika werd het enige, uh, enige top 10 hit. Op 1164 vinden we dit jaar de Amerikaanse punkers van Green Day... die er maar het liefst met 9 nummers in staan... Het nummer waar ik voor kies om te draaien is uh, 21 Guns... dat een van de vier stijgende noteringen is van ze dit jaar. Het nummer werd als soundtrack gebruikt voor de film Transformers Revenge of the Fallen... en staat op het album 21st Century Breakdown. Je hoort hierna uh, de Grunt Supergroep... die we terugvinden met hun enige en grootste hitnotering op 1087. Maar eerst Green Day met 21 Guns. ...dat in 1990 opgericht werd in Seattle op initiatief van Chris Cornell van Soundgarden... ...samen met vier andere leden van de band en Eddie Vedder. Uiteindelijk werd Pearl Jam gevormd nadat de band uit elkaar ging. Hunger Strike werd de enige single van de band en het bleef alleen bij het gelijknamige album... We gaan verder met de Nederlandse bekendste symfonische gothic metal band. En dan heb ik het natuurlijk over Rhythm Temptation. Die wereldwijd succesvol werden en nog steeds zijn. Terecht staan ze met vier nummers in de top 2000. En eigenlijk kunnen het er wel meer zijn wat mij betreft. En met Ice Cream die ik vorige week nog draaide als hoogste notering. Vanavond... ...draai ik hun minst hoge notering op 1047. Die gaat horen Faster van het album The Unforgiving uit 2011. En daarna weer een poshie grunge van de zes jaar geleden overleden Scott uh, Weiland... ...de zanger van Stone Temple Pilots. Met een grootste hit en enige notering in de lijst op 983. Vorig jaar nog 950, dus drie plaats, eh, 33 plaatsen gezakt. Maar eerst With Intention met Faster. Geniet ervan... De grootste hit, Blush. Chester Bennington van Linkin Park nam in 2013 de plaats van Scott Weiland in... die uit de band was gezet. En in 2015 werd hij dood aangetroffen. En in 2017 werd Chester op zijn beurt ook dood aangetroffen in zijn eigen huis. Sindsdien hebben de Stone Temple Pilots een nieuwe zanger, Jeff Gutt... en zijn ze weer actief. De volgende band komt net als Willem Tentation uit Nederland... en beleefde met Strange Machines een grote doorbraak... nadat ze zangeres Anneke van Giersbergen aantrokken als liedzangeres. En het album Mandy Lion uit 1995 werd ook goed ontvangen. In de lijst der lijsten staan ze er alleen in met dit nummer op 945. Maar met een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar... toen het nummer debuteerde op 1595. En we rollen straks het eerste uur uit met de mannen van ACDC... Een nummer 719 notering. En dan zie ik jullie straks weer terug in het tweede uur... met nog meer gitaarwerk uit de top 2000. Allereerst dus The Gathering. Hoor je nu. Strange Machine. plaat blijft dit. ACDC met Let There Be Rock op nummer 719 dit jaar. Het uh, komt uit 1977. Uh, en in de Australische charts kwam het nummer op uh, nummer 82 uit in de lijst. Angus en Malcolm Young met Bon Scott samen schreven het nummer. Uh, het nummer is ook uh, door verschillende bands gecoverd. Onder andere door Hard Ons met Henry Rollins. Die brachten het nummer uit in 1991. En ook Stone Rock Band Red Giant bracht het nummer uit in hun uitvoering op een album... Dysfunctional Majesty 2010. Ik ken de band verder niet, maar Stone Rock altijd lekker. Het tweede uur ben ik zo weer bij jullie terug... met nog meer heavy metal, punk en... Crunch en nog meer lekkere muziek, kan ik jullie vertellen. En we beginnen natuurlijk het uh, uur met een nieuwkomer van een Britse heavy metal band. En dan heb ik het over Iron Maiden, dus blijf luisteren als jullie uh, nog wakker zijn. Maar dat denk ik wel, na deze lekkere muziek. En dan uh, hoor jullie straks het nieuws van 12 uur. Ik ben een beetje vroeger klaar dan uh, verwacht. Ik, uh, ik had... Uh, Gedacht dat ik eh, precies uit zou komen, dus vandaar dat ik eventjes een eh, laatste seconde vol eh, babbel. Zie je hem wensen allemaal fijne dagen en een volgende.